Het is een akelige situatie, ik ben mijn hoofd volkomen kwijt, maar altijd als ik haar op straat zie, brengt zij me in. Niet zo dat zij me aankijkt, meer de manier waarop ze loopt. En als ik haar dan nacht kijk, gaat u van alles door mijn hand oh. Oh. Oh. Misschien moet ik eens met haar praten Dat dan alles nog normaal verloopt Maar ze heeft me niet eens in de gaten Al heb ik dat een tijd geloofd Oh shit, ze ziet me niet Ze hoort me niet hey. Ze moet me niet Ze wil me niet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 En ik voel me net een clown, zoals ik om haar sta te springen. Ik heb de eens op mijn hand, maar ik ga kapot van binnen. Oh ja. Ah, ja, ja, ja, ja. Oh. Is dit liefde? Heb ik alles verkeerd begrepen? Ik kan niet eten ik kan niet slapen ik heb geen zin om op te staan ik heb geen zin om te denken ik weet niet wat ik moet doen ik weet, ik ben helemaal de kus ik vind het weer een akelige situatie een akelige situatie een akelige een akelige si, si, si, si, situatie oh ja ja ja A, Dankjewel. Hallo Sliderijk. Hallo Omstreken. We zijn een beetje laat daarvoor. Onze oprechte excuses. Maar we zaten in treinen en boten die het niet deden.